Freddy van met het NOS-journaal. NS waarschuwt dat het treinverkeer morgen in de avondspits... mogelijk hinder ondervindt van acties op Amsterdam Centraal. Een groep machinisten en conducteurs gaat tussen vijf en zeven... werkoverleg houden uit protest tegen de nieuwe dienstregeling. Die gaat in op 11 december. Het zou ook op andere plekken in het land gevolgen kunnen hebben, zegt NS. En de ANWB waarschuwt voor vertragingen op de weg... omdat veel mensen morgen voor de zekerheid de auto zullen nemen. De spoormedewerkers voeren actie omdat ze vinden dat er te weinig afwisseling zit in de nieuwe dienstregeling. Ze worden dan vaak op dezelfde korte trajecten ingezet. Dinsdag staat een groot overleg tussen NS en de vakbonden gepland. In Rome blijven de scholen morgen dicht. Alle schoolgebouwen worden onderzocht op aardbevingsschade. De schok met een kracht van 6,5 vanochtend in het midden van Italië... was tot in Rome te voelen. Er is geen ernstige schade aangericht... maar de burgemeester neemt het zekere voor het onzekere. Ook kerken en openbare gebouwen in Rome... bleven vandaag een tijdje dicht voor inspectie. Twee metrolijnen werden uit Voorzorg gesloten... maar na technisch onderzoek rijden alle metro's weer. De politie heeft in Rotterdam vijf mensen opgepakt na een schietpartij. De drie mannen en twee vrouwen werden door een arrestatieteam uit een café gehaald, meldt RTV Rijnmond. De politie kan nog niet zeggen over de achtergrond van de schietpartij. Een AZ heeft in Den Haag met 1-0 gewonnen van Ado Den Haag. Feyenoord verspeelde punten door met 2-2 gelijk te spelen tegen Herenveen. En ook FC Utrecht speelde gelijk, te werd tegen NEC 1-1. Pex Wolle won vanmiddag met 3-1 van Go Ahead. En het weer. Vannacht ontstaan plaatselijk mist. De temperatuur daalt in het binnenland tot een graad of vier. Morgen lost die mist in de loop van de ochtend op en daarna schijnt de zon. Alleen in het noorden en oosten zijn er wat meer wolken. Het wordt morgen een graad of vijftien. Dit was het NOM. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen...